Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn maar weinig plekken waar jongeren nu een taakstraf kunnen doen. Minderjarigen kunnen door corona lang niet overal hun straf uitvoeren... zegt de Raad van de Kinderbescherming. Kringloopwinkels, zorgboerderijen en sportverenigingen moesten hun deuren sluiten. Gelukkig zijn er nog projectplaatsen die nog wel jongeren kunnen en willen ontvangen. En op die manier kan de Raad voor de Kinderbescherming jongeren alsnog hun taakstraf laten uitvoeren en perspectief bieden. Maar die plekken zijn er te weinig en dus moet er nog gauw bijkomen, zegt de Raad. Die begint vandaag een campagne om meer werkplekken en begeleiders te vinden. ABN AMRO betaalt een megabedrag aan justitie, 480 miljoen euro. De bank geeft daarmee toe dat er niet genoeg is gedaan tegen witwassen. Volgens het openbaar ministerie had ABN moeten weten dat sommige klanten crimineel geld op hun rekening hadden staan. Omdat ABN nu dit enorme bedrag betaalt, wordt de bank niet vervolgd. Om huidkanker tegen te gaan, zou op veel meer plekken gratis zonnebrandcrème beschikbaar moeten zijn. Zeggen kankerartsen, huidexperts en verzekeraars in een plan dat ze straks aan de Tweede Kamer geven. De Telegraaf schrijft erover. Ze vinden dat er gratis crème moeten liggen in bijvoorbeeld sportkantines, op terrassen en op bouwplaatsen. Dit ken je wel, de Champions League. Maar twaalf grote voetbalclubs uit Spanje, Engeland en Italië willen zo snel mogelijk beginnen met een eigen competitie, de Super League. Ze willen niet meer meedoen aan de Champions League omdat ze hun inkomsten moeten delen met kleine clubs die ook meedoen. Deze mensen op straat vinden het belachelijk. Onzin, ongelooflijk onze geldwolven zijn. Uh, ja, ik denk dat het niet goed is voor het voetbal. En ik denk dat het, uh, dat het, dat het gat alleen maar groter wordt, natuurlijk, als het zo doorgaat. Dus uh, ja, een beetje jammer. De KNVB is woedend over het nieuwe voetbalplan. En de UEFA dreigt zelfs om de Super League clubs uit alle competities te gooien. Het weer in het zuiden kan een bui vallen, het kan er ook omweren. In de regen is het een graad of 10, als de zon schijnt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat de file op de N208, Sassenheim richting Velserbroek. Tussen Lisse en de aansluiting met de N207 is de vertraging ruim 20 minuten.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 Got that look in your eyes again En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. En het is nu goedemiddag. Het tweede uur. Wij hebben zometeen aan de telefoon Renate Koopman. En we gaan praten over de oppeppers Jutters hart. En daarna Marcel Buscher over de situatie van de horeca in Zandvoort. En we eindigen met Cor Haagsman over het bloedprikken in pluspunt. Wat er dus niet is. Maar goed. U hoorde net... Uh, bandits on the run, what to do. En deze techniek is in start gezet door Pim Groof... die weer terug is van het prikken van zijn vaccin. Welkom terug, uh, Pim. Dankjewel dat je er weer bent. En wij praten dus nu met mevrouw Koopman Renate. Goedemorgen. Uh, goedemiddag. Sorry. Goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> ja... ja. Het Juttershart. Ja. Een zeer bekende naam in het dorp, mag ik wel zeggen. Nou, gelukkig. Dan, uh, dan hebben we ergens iets goed gedaan, denk ik. Ja, nou ja, kijk, ik, ik kom uit de zorg. Dus voor mij is het een beetje vals spelen. Dus ik, Mijn hart ligt nog steeds bij de zorg. Dus ik uh, hou me wel een klein beetje op de hoogte. Uh, het Juttershart, uh, dat is uh, in het uh, ontmoetingscentrum... Juttershart op de burgemeester Naweilaan. In het uh, huis in de kost verloren, als ik dat goed zeg. Ja, ja, dat zeg je heel goed. Dat klopt. Wij zijn inderdaad een uh, dichtbij locatie. En we heten het Juttershart. Ja. En, en wat doen jullie zoal daar? Nou, Voor de mensen die het niet weten. Heel, <laughs> hoe lang heb ik? Nee, we doen eigenlijk een heleboel. We zijn een ontmoetingscentrum. En we hebben een eigen tijdsprogramma. En we richten ons eigenlijk op uh, de ouderen met een vorm van kwetsbaarheid voor wie het contact maken niet altijd meer zo vanzelfsprekend is. Nee. En dan proberen we ons te richten op de ouderen van uh, nu... maar zeker ook op de ouderen van de toekomst... want die uh, gaan er ook aan komen. Ja, en, en er zijn nogal wat ouderen in het dorp... Hè? en de vergrijzing hier uh, slaat behoorlijk toe. Behoorlijk de, toe. En de 60 en 60-plussers uh, die, uh, die zijn ruim vertegenwoordigd in ons dorp. Absoluut. Ja. Dat zijn inderdaad nou ja, de ouderen voor de toekomst, zeg maar. Ja, dat zijn dus eigenlijk de 55-plussers waar jullie mee bezig zijn. Althans vanaf 55-plus. Nou, de, de mensen van 55 dat zijn momenteel zeg maar, onze vrijwilligers. De vaste bezoekers die hebben we toch wel gemiddeld een gemiddeld iets hogere leeftijd. En uh, het leukste van onze groep is dat we echt die mengeling opzoeken. Ja. Zowel de ouderen kwetsbare mensen, maar we proberen ons ook te focussen op de wat vitalere ouderen. Ja, mooi hè, dat er zoveel vrijwilligers zijn in, uh, in het dorp die uh, nou ja, kunnen meehelpen. Ja, dat is fantastisch. Wij hebben bijvoorbeeld fietsvrijwilligers. Nou, we hebben een duo-fiets Nou, hoe fijn is het dat ja, we dat, dat aan onze bezoekers kunnen aanbieden. Ja, dat, dat, die duo-fiets dat vind ik zo'n uitvinding. Als ik daar mensen mee door het dorp zie fietsen, dan denk ik, wauw, hoe ja, mooi is, is van, dit? Fantastisch. Die hebben we ook helemaal kunnen laten opknappen, want hij is nu coronaproef. Oh ja. Is, of de ja. zei van, ja, ik wil zo graag voor fietsen, maar zo kan het niet. Toen nee. nou, zijn we op zoek gegaan, toen zijn we via de verbeelding in Zandvoort... terechtgekomen bij het metaalpaswerk in de Muiden. En Die hebben voor ons kosteloos de hele fiets opgepimd. Ja. ja, fantastisch. Zit er een scherm Dat tussen kunnen... nu? Ja, er zit nu een hele lasconstructie. Ja, vergeef me de technische details. Ja, maakt niet uit. Maar er zit een scherm tussen. Dus we kunnen gewoon op een veilige manier uh, daar weer gebruik van maken. Ja, nou prachtig. Nou hebben jullie dus een aantal programma's. opheppers op pad, opheppers dichtbij, opheppers samen, opheppers thuis... Uh, ja, wat, wat kun je erover vertellen? Nou, uh, Juttershart is een locatie En dat betekent eigenlijk dat het een locatie is die lekker om de hoek zit. Um, daar kan je heen als je wat minder mobiel bent. En daar uh, is dan een, een dagprogramma wat samen met jou ingevuld wordt... En verder hebben we ook nog bijvoorbeeld uh, de ophebbers op pad. Dat zijn fysiek fittere mensen. Die gaan bijvoorbeeld uh, lange wandelingen maken onder begeleiding van een boswachter. Of gaan we samen musea bezoeken. We hebben uh, een cultuurgroep die samen op pad gaat. En ophebbers thuis die gaan zich voornamelijk richten op het ondersteunen van de mantelzorgers. Ja, uh, nou zijn er natuurlijk uh, meerdere ontmoetingscentrums ook. Voor, ja. Maar dat is dan voor mensen met uh, dementie uh, bijvoorbeeld. Hè? De, de zandstroom, dat natuurlijk ook een, uh, een prachtig initiatief uh, is. Ja, klopt. Dat is een, ja, zeg maar een collega groep van ons. Ja, lopen er wel eens dingen door in elkaar bij jullie? Of tenminste dat er mensen zijn die eerst bij jullie zijn... en die dan uiteindelijk naar zo'n andere groep doorstromen? Uh, ja hoor, dat gebeurt wel eens. Qua niveau uh, hebben we wel een soort gelijke groep. Maar het kan soms zijn dat iemand uh, op de ene groep... wat meer een klik heeft dan op de andere groep... Ja. En daar, zijn natuurlijk, uh, ja, daar kan je met elkaar over hebben. En het belangrijkste is dat de bezoeker zich uh, prettig voelt op een plek. En uh, soms heb je natuurlijk ook dat je sociale netwerk daarin speelt. Als jouw vriendin al naar de ene groep gaat... Ja, dan zal je eerder geneigd zijn om bij de ene groep te gaan kijken... als bij de andere. Ja, ja en dan kun je inderdaad uh, zeggen... van, nou, uh, daar, uh, daar, daar ja. kun je naartoe gaan, inderdaad. Absoluut. En er is ook een Juttersbus, heb ik begrepen. De Juttersbus staat momenteel even stil, Oh! maar we, hebben inderdaad een, een, we kunnen gebruik maken van de bus van huis in de duinen. Dus we zijn in de toekomst weer uitjes te plannen en dan kunnen we op pad. Alleen gezien de coronatijd is het nu allemaal nog even een beetje puzzelen. Ja. Maar daar is ook wel weer de uitdaging om daar creatief mee op te gaan. Want toen wij weer geopend zijn uh, na de corona, zijn we natuurlijk heel voorzichtig geopend. Want je zit met je afstand kwetsbare ouderen. Maar toch kregen we vanuit de buurt ook dat signaal dat mensen echt misten om elkaar weer te ontmoeten. Want er waren echt zo'n soort zoete invalgroep waar iedereen gewoon altijd uh, als de overbuurvrouw langskwam, dan zwaaiden we al en dan kwam ze weer even een bakkie doen. Ja. En dat is wel iets wat, wat we in de coronatijd heel erg gemist hebben. Dus toen hebben we eigenlijk het initiatief genomen om het buurtuurtje te starten. Ja. Dat hebben we twee keer in de week. Van de zomer hebben we ook een grote tent in de tuin gehad, zodat, uh, ook bij regen de buurt elkaar op gepaste afstand kon blijven ontmoeten. Ja, want dat is het dus. Hè? De, de, door de corona heb je natuurlijk ruimte nodig... omdat die afstand uh, bewaard moet blijven. Ja. ja, absoluut. En we hopen echt dat we binnenkort uh, ons nog vrijer mogen bewegen. Want daar zijn we allemaal gewoon naartoe. We beginnen nu weer voorzichtig met het, het binnenhalen van workshops... van externe contacten. Vorige week kwam er iemand Capoeira workshop geven... En dat kan dan met een klein groepje op afstand. En het is gewoon zo fantastisch om dat leven weer onder je bezoekers te zien. Ja. En, dat, en, ja dat doet de mens goed. Ja, zeker. zeker. En, en doen jullie ook iets met eten? Nou, we hebben sowieso iedere dag iets van een uh, salade of een soep. En we hebben met name heel veel verse soep. We hebben dames en heren die het echt fijn vinden om daarin behulpzaam en actief te zijn. We zeggen altijd, nou woensdag is sowieso altijd al onze jutter soep dan, uh, nou, Vrijdag is het meestal klietjesdag en is alles wat er nog in de koekers ligt, dat uh, wordt opgemaakt. Is. Ja. ja. Nou, wat een mooi initiatief. Hè? Dit is, en er zijn natuurlijk, in, eigenlijk zijn er zoveel plekken in het dorp waar je naartoe kan. Je kan de blauwe tram natuurlijk, waar mensen naartoe ja, het kunnen. Het is heel rijk met uh, instellingen, instanties. We hebben laatst ook weer om de tafel gezeten met uh, het museum. In het verleden kwam het museum ook af en toe met uh, gastsprekers bij ons. Ja, dat zijn allemaal contacten. Ja, we staan te popelen om al dat soort dingen gewoon weer op te gaan pakken. ja En wat, wat is nu het eerste grote project waar jullie mee bezig gaan? Het project waar we nu mee bezig zijn, heel actief, dat is ons, uh, ja, onze Happy Stones. Wij schilderen uh, keitjes met onze bezoekers. En de wandelgroep gaat die dan in het dorp verspreiden. Dat is een ah. trend, een landelijke trend. Ja. In Zandvoort heb, is nu dan de Facebookpagina Zandvoort Rocks. Dus als je dan zo'n steentje vindt... het idee is dat je even een geluksmomentje hebt... en dan je neemt het of mee naar huis... of je verplaatst hem... en zo verspreidt het geluk zich door het hele dorp. Ik heb daar oh. inderdaad iets over gelezen... Ja. dat iemand had een steen met een kikker, geloof ik, erop gevonden. Ja, ja, dat en... van alles en nog wat. En voor ons is dat ook heel leuk, want de creatieve mensen die onze groep bezoeken, die gaan daarmee aan de slag. Nou, we hebben een paar mannen die gaan de keien dan aflakken, want die vinden ja, schilderen misschien niet zo leuk, maar dat lakken, dat, dat, dat trekt wel. Ja. Ja, en degenen die graag willen wandelen, die gaan met ons of een begeleider lekker het dorp in. Ja. En dan gaan we onze stenen verspreiden. Ja, ik zie hier net een berichtje van mevrouw Daphne Mus. Die zegt, uh, gevonden door mijn zoon, helemaal blij dat hij... Uh, uh, hij kwam helemaal blij thuis, superleuk. We gaan er nog even van genieten. En daarna gaan we hem weer laten zwerven. Nou, dat is dan uh, een steen met uh, oppeppers, Jutters hart met een hartje. Ja. En dat andere is een steen met een tafgeeltje van de zee... met een bootje en de duinen. Ja, dat is toch ja, dat is geweldig. En we willen natuurlijk ook een beetje van het hele oudbollige imago af, hè? ja. Dat je naar een ontmoetingsgroep gaat. Omdat je oud bent. En dat je daar de hele dag mag bingo'en. Die tijd hebben we echt wel gehad. Ja. Nou, dit, dat, we dat, in, dat... in groen, in lifestyle. In ondernemen. In verbinden. In zoeken met elkaar. Ja. Nou hartstikke goed. Ja, ik vind het, uh, dat van Zandvoort Rocks. Dat vind ik echt een fantastisch idee. Dat is zo uh, leuk. Omdat je. Ja, ik bedoel je krijgt er gelijk een glimlach van. Als je ernaar kijkt. Dat is, dat is één. Die heb je binnen. Absoluut. En als we nu reclame maken hiervoor. Dan heb ik nog wel de kleine tip lak je steen goed af. Want als je hem niet aflakt, komt de verf in de natuur... en dat willen we natuurlijk niet op ons breed hebben. Oh, kijk, dat is een... Nou ja, goed, buiten het feit dat, het, dat er verf in de natuur komt... is het natuurlijk ook zo dat de verf er dan vanaf gaat... en, uh, en ja. dan dat het, het, het dingetje wat erop staat, dat verdwijnt. En dan is eigenlijk de hele truc uh, is, uh, voorbij. Dus uh, wat dat betreft... Uh. Maar goed, het is dus eigenlijk ook een uitnodiging voor andere mensen... om als ze een steen vinden iets moois van te maken... En, en hoe kunnen ze dat zeg maar, niet al te ingewikkeld doen, dat lakken? Gewoon met, met uh, nagellak uh, doorzichtig? Nee, of? je hebt hele mooie acrylstissen ervoor. Maar bijvoorbeeld Zandvoort heeft ook de, de winkel uh, Mr. Paint. Ja, maar nou, die is weg. Je... Oh nee, die is niet die weg. Die huis, is uit die de Haltenstraat. Ja. En waar zit die nu dan? Oh, ja, nu vallen we de man. Oh. In Noord ergens. Maar oh, in de Noord. Magina. En daar, daar kunnen ze je ook vast heel goed adviseren welke productie je daar het beste voor kan gebruiken. Nou, hartstikke goed. En zo is iedereen, nou is het, het cirkeltje weer rond. Hè? Ik bedoel, Iedereen doet er een klein beetje aan mee uh, om iets moois te maken. En dan is er ook weer een bedrijf die daar iets weer uh, mee kan doen. Nou. Ja, en je zorgt ook voor een verbinding met de mensen in het dorp. En dat is eigenlijk, ja, ontmoet je elkaar toch weer, maar dan op een andere manier. Ja. Nou, wat zijn, uh, wat zijn de, de nieuwe dingen die gaan komen, behalve van de, uh, wat je net opgenoemd hebt? Ja, het fietsen, het uh, duo fietsen. Hoe, hoe kunnen mensen zich daarvoor aanmelden? Hoe stel je nou voor. Ik, ik vind het, het zo'n uitvinding. Zodan, ik zou ook willen gaan fietsen met iemand. Moet je je dan uh, uh, bij het Huis in de Duinen aanmelden, bijvoorbeeld? Daar waar mensen nee. zijn, of bij de Bodaan? Of kan dat ook nee, bij jullie? Dat zijn allemaal onze collega-locaties. Nee, je mag dan gewoon uh, bellen naar Juttershaart komen bij het buurtuurtje. We hebben een buurtuurtje op dinsdag en donderdagmiddag van half drie tot half vier. En uh, we vragen dan wel altijd van, bel even van tevoren, want dan kunnen we er even rekening mee houden ja, met een aantal mensen die komen. En dat is voor ons ook het kennismakingsjuurtje, van kom binnen, vertel wie je bent, wat kunnen we voor je doen, waar ben je naar op zoek? Ja. En vanuit daar gaan we dan uh, verder kijken. Ja, Mensen kunnen dat uh, telefoonnummer, bedoel, ik kan het opnoemen hoor, maar ze, mensen kunnen het vinden als ze naar uh, www uh, ...kennemehart.nl gaan... ...en dan ontmoetingscentrum Juttershart ...en dan staat daar een telefoonnummer bij... Dat ...wat ze kunnen bellen. Ja. Van ja, 9 tot was. 5 kunnen ze bellen... ...en uiteraard uh, kunnen ze ook een e-mail sturen... ...zie ik naar nou, oppeppers... Ja. ...en daar dan de vraag stellen eventueel. Absoluut, dat kan allemaal. En ik hoop echt dat ik over twee maanden kan zeggen... van ...nou, onze deuren staan open... ...we hoeven niet meer te tellen... ...laat die afstand maar zitten... ...kom maar gewoon lekker onze koffie proeven. Ja. Want de koffie is lekker. Uh, het is, is, is altijd lekker. lekker. Ja. Hey, en nog even over kunst en cultuur. Hè. Je hebt het al over het Zandvoort Museum gehad. Uh, er is natuurlijk een nieuw museum nog in Zandvoort. Uh, zijn daar ook al contacten mee gelegd? Ja, die zijn via Jan. Er worden die contacten worden die geïnitieerd. Ik heb net vorige week met het museum gesproken. Dus er ligt een hele lijst met dingen die we gaan oppakken. Alleen we moeten nog even, dat moet nog vorm gaan krijgen. Ja, precies. En, en het weer gaat natuurlijk ook een klein beetje meewerken nu... En uh, ik, ik zie ook dat er uh, gedanst kan worden voor de liefhebbers. Ja, absoluut. Ik heb hele losse heupen. <laughs> nee, hoor, we, hebben, we hebben collega's die er heel bekwaam in zijn. We hebben ook een keer een uh, salsa-instructie uh, gehad. Dus hebben we echt met de pan uitgezwongen. Alleen ja, daarin zijn we nog even een klein beetje terughoudend... in verband met uh, ja, precies. Nou ja, de bekende omstandigheden. Ja, zeker. Maar bijvoorbeeld zoals het sportief be, uh, bewegen... dus de fit en de yoga en dat soort dingen... dat kan je ja. natuurlijk op een stoel doen. Je kan op een stoel. Op een stoel. En, en we en... hebben ook uh, contact met uh, sportjurven Zandvoort. Die kwamen bij ons altijd uh, fysiek uh, gimmen. En uh, in de coronatijd hebben we dat online gedaan... zodat ze uh, nou ja, via de link op de computer... Onder onze bewegingslessen gewoon doorgaan. En nu kijken we of het van weer buiten in de tuin op afstand kan. Ja, nou, heerlijk. Fantastisch dat er uh, zoveel gedaan wordt voor mensen om uh, te genieten uh, buiten. Dus, uh, ja, hartstikke. En dan nog goed. een hele kleine voetnoot. We ja. hebben nog een wat oudbollig interieur. Maar ik beloof jullie, binnen korte tijd zijn wij een hele moderne, moderne eigen tijdslocatie. locatie. Fantastisch. Nou, nogmaals, mensen die uh, iets willen weten, graag uh, kijken naar. Uh, www.kennenmehart.nl en dan ontmoetingscentrum Juttershart. Juttershart en dan vinden ze alle informatie die ze nodig hebben. Ja, of gewoon even langslopen bij kan de gaan naar ons zwaaien, dan komen we naar buiten. Komen ze naar buiten, oké. Okay. <laughs> nou, hartstikke bedankt Renate voor dit gesprek en heel veel succes uh, gewenst en uh, graag tot een volgende keer en een mooi weekend gewenst. Dankjewel, jullie okay. ook en bedankt dat we er mochten zijn. Zeker, dag. Goed, dag. Opa Uh, dit was... Dan moet ik even spieken. Dit was uh, Nothing But Real Love Song. Goed. Marcel Buscher. Goedemorgen. Goedemiddag. Goedemiddag alweer. Ja, het is ja, alweer. Het gaat snel, hè? Uh, het vliegt voorbij. Ja. Uh, Geluk, gelukkig. Gelukkig maar. Ja, dan, uh, ja. dan, dan zijn we snel weer uh, actief en open, zeg maar, uh, voor... Uh, uh, gezellig op het terras zitten en genieten. Ja, laten we dat hopen. Maar yeah. Het ziet er nog niet echt heel rooskleurig uit wat dat betreft. Nee, ik. ik keek vanochtend even op, uh, op het nieuws uh, op internet... en uh, toen zag ik dat meneer Rutte toch bedacht had... dat dat, uh, dat half uh, mei misschien wordt en dat eind april... dat, dat gaan we niet eens halen. Nee. Hoe, sta, hoe staat het er bij jullie voor? Ja, treurig. En zeker als je dit soort berichten hoort. Uh, eerst wil je natuurlijk uh, blij gemaakt met 21 april uh, opening. Dan, uh, nou, dat is niet realistisch. En trouwens, als je heel realistisch terugkijkt. Voor de kerst zouden we eigenlijk al opengegaan zijn. En uh, 15 december staat mij ook nog in mijn geheugen gegrift. dat we een opening zouden hebben, die uh, helaas ook niet door kon gaan. 21 april niet, 28 april niet. Dus... Nee. Ja, het, het wordt gewoon een beetje een ja, armoedige situatie langzamerhand. Natuurlijk tuurlijk, laten we wel vooropstellen, de gezondheid is heel belangrijk. Het, uh, het belangrijkste. Ja. Maar uh, ja, zo langzamerhand begint de gezondheid van menig ondernemer in de horeca ook wel een beetje uh, te knagen, om het zo te zeggen. Zeker, daar nou, hebben we natuurlijk gehoord uh, in de media dat er bepaalde proefevenementen plaatsvinden. En uh, is dat in Breda of was dat Tilburg? Ik ben ermee bezig. In Utrecht zijn er vijf cafés opengegaan. Ja, maar er zit nu wat heel groot aan te komen bij iemand, zeg maar, ongeveer vlak voor de deur. En die mogen daar dan niet gebruik van maken of er geen geld aan verdienen. Nee, ja, ze zijn me natuurlijk van alles uit de kast aan het trekken momenteel om met testen aan de gang te gaan. Ja. En op zich, ja. Maar aan de ene kant, als het einde van de tunnel in zicht is, waarom moeten we dan nu nog gaan testen? Dit hadden we gewoon afgelopen winter kunnen doen, moeten ja. doen. En dan hadden we er nu klaar voor geweest en dan hadden we gewoon open kunnen gaan. Ja. En ja, ik denk dat daar gewoon best wel wat steken zijn uh, laten vallen en... Uh... Maar nou, wat vind je van die, van die test uh, evenementen uh, daar in, in, in, in een grote plaats uh, waar zij, zeg maar alleen uh, de, de, het profijt van hebben. Terwijl zij dan in feite niks te maken hebben met de stad waar het plaatsvindt. En dat de horeca, de plaatselijke horeca, daar geen uh, profijt van kan krijgen? Ja, dat, dat blijft gewoon. Ja, dat prikt natuurlijk, laten we wel weten. Aan de ene kant de. ...goed dat er, dat er wel getest wordt en dat er zulke dingen zijn. Maar ja, wat, wat ik zeg, dat hadden ze eigenlijk zo veel eerder moeten doen. Ja. En dat, dat, dat blijft dat blijf natuurlijk wel, want dan hadden we nu al een stap verder geweest. En als we nu dat pas gaan doen, ja, en we mogen zo meteen wel openen, wat heeft het? testen Heeft voor te zin? Zien. Is er hier in Zandvoort geen mogelijkheid om dat soort dingen op te pakken en te zeggen van nou... Ja, er is uh, vanuit Horeca Nederland zijn er wel vaker uh, oproepen gedaan ook... Uh, ook voor de cafés open te gooien de restaurants opend, gooien kon je ook als horeca in kon je dat gewoon voor opgeven. Ja. Maar in principe, het, heel veel dingen zijn gewoon door de overheid van tafel geveegd en daar is niks mee gedaan. Ik bedoel, we hebben aangetoond in het verleden dat we met, met kugschermen konden werken en noem maar op. Ja, nou, het bleek allemaal niet effectief te zijn, volgens nee. zeggen, maar er is nooit echt onderzoek naar gedaan. Dus ja er prikkelt nogal wat uh, wat dat betreft. En natuurlijk naarmate er steeds minder gaat gebeuren, of tenminste nu dat we nog steeds niet open kunnen ja, worden, komen die prikkels wel steeds harder binnen om het zo te zeggen. Ja. Dus met de testen wat ze nu aan het doen zijn en als we dan wel mensen zijn die open kunnen ja, uh, heel leuk voor, voor die mensen, maar in principe ja, ik vraag me heel persoonlijk af van wat gaan we er zo meteen mee bereiken als we wel gewoon buiten in de parken kunnen zitten en niet op de terrassen waar het allemaal keurig netjes geregeld wordt. Ja, ja zeker. Dat, dat ja, ik vind nog wel. steeds dat daar niet echt een goed antwoord op gegeven wordt. Nee, maar ja, ik denk ook dat het heel moeilijk is. En ja, laten we voorop stellen. Ik vind het ook wel. Het zal geen gemakkelijke job zijn die de mannen die de, de dingen moeten nee, dat is ook zo. beslissen. Die uh, hebben echt wel wat. Uh... Ik ja, kan me ook wel best wel wat voorstellen met wat lood in de schoenen en zware afwegingen te maken. Maar sommige dingen die wel gebeuren en die niet mogen gebeuren, ja, dat valt ook niet met de rijmen op een gegeven moment. Nee. Nou, denk ik dat er uh, een behoorlijk aantal mensen in Zandvoort, uh, althans hoor ik ondernemers uh, bezig zijn geweest om hun zaak uh, van binnen eens uh, flink aan te pakken. Uh, dat is natuurlijk op zich wel een heel mooi iets. Het is natuurlijk meer noodzaak hè, dat je toch actief wil blijven... en met je personeel in de slag, uh, aan de slag wil blijven. Dat je dan uh, maar gaat uh, schilderen en uh, ja, uh, verbeteringen aanbrengt... waar je normaal misschien niet aan toekomt omdat je het hele jaar open bent. Hoe, uh, hoe staat dat ervoor bij jullie? Uh, zeker een ding. Ja, bij ons is dat ook wel het geval. je uh, ja, kan ik heel eerlijk zeggen, en dat kan ik ook alleen maar voor mezelf praten. Maar goed, op een gegeven moment ben je klaar met Schilder ook. Hè? En uh, ja. de tijd van Schilder is al een tijdje, was in, na de eerste lockdown waren de meesten er al uh, behoorlijk mee klaar. Ja, ja goed. En in de tweede lockdown uh, ga je weer andere dingen misschien bedenken. Maar... Het moet ook wel financieel mogelijk zijn. Hè? Laten we dat voorop stellen, want ook dat begint op een gegeven moment wel een beetje een dingetje te worden. Van de overheid uit wordt wel gezegd: van we krijgen 100% gemoedkoming van de vaste last, om het zo te zeggen. Nou, daar is een berekening op losgelaten, maar het is heel mooi om daarop te zeggen dat je 100% krijgt. Maar in werkelijkheid is dat natuurlijk. Ja, dan moet je wel echt aan alle lijntjes voldoen om daar in aanmerking te komen. Ja. Hetzelfde geldt voor de NOW. Uh, personeelskosten zijn het voorziening. Er nou, wordt ook over gezegd dat het zoveel procent is van 90, maar als je op 60, 65, misschien 70 procent uitkomt, dan ben je al een spekkoper. Ja. Dus er wordt dan helemaal maar beeld geschetst. Ja, de realiteit is toch wel wat anders. Dus ja, je moet ook wel dus de centjes hebben om aan de gang te gaan. We hebben dan wel wat massal in Zandvoort, denk ik, we de afgelopen jaar wel een heel mooi seizoen gedraaid hebben. En dat geldt natuurlijk uh, zowel voor het strand als voor het dorp. Als, uh, ja, dat we aan de kust zitten, dat toch nog veel mensen naar Zandvoort toegekomen zijn en goed van de horeca gebruik gemaakt hebben. Ja. En daardoor heeft in Zandvoort wel iets meer buffer dan bijvoorbeeld uh, als je in een Hoofddorp een... Uh, nou wil ik niet ten aandeel van de hoofd erop zeggen, maar als je daar afhankelijk bent van Schiphol, eh, heb je toch wel wat zwaarder eigenlijk, denk ja. ik zomaar. Ja, uh, nou, bij ons, hebben jullie... Ja, sorry, ga je gang. Nee, bij ons, wij zijn wel helemaal, uh, we hebben de, deze tijd eigenlijk genomen om een uh, metamorfose bij, uh, bij Rabbel in ieder geval toe te voegen. En dat is, uh, ja, we zijn nu helemaal overgegaan naar de uh, Formule 1. Dus we zijn echt een, uh, een, een race room in plaats van een lunchroom geworden, om het zo te zeggen. <laughs> Ja, het mooi. broodje nog steeds in het trouwens staat, maar je zit wel in een andere omgeving nu het broodje tekenen. Ja, ja, dat... En dat is wel, uh, ja, Formule 1 uh, naar Sandvoort, uh, daar geloof ik nog wel in. Zeker ja. in. En ja, daar zijn we gewoon op ingesprongen. Waren ja. We waren wel in het verleden, maar nu uh, zijn we er uh, helemaal uh, mee doorgegaan. Hey, en uh, staan er dingen op stapel die in combinatie met andere horecaondernemers in het dorp uh, gaan gebeuren? Zeg maar voor op het moment dat er, dat er weer wel wat mag? Ja, op het moment. Dat is, blijft gewoon natuurlijk een heel erg uh, moeilijk punt. Op het moment dat het mag. Ja, wanneer wordt dat punt? En wat kan je gezamenlijk doen? Op dit moment wordt het natuurlijk nog heel erg moeilijk. Uh, of tenminste is het heel moeilijk om wat evenementen en iets te organiseren. Omdat je toch met anderhalve meter. Daar blijven we sowieso nog even voorlopig mee aan de gang. Dus uh, ik denk dat we sowieso. Allemaal heel blij zijn als we wat mogen doen. En dan praat ik niet alleen over de terrassen. Maar als de horeca gewoon in zijn algeheel weer open mag. Want laten we wel weten, de terrassen alleen klinkt heel leuk. Maar daar worden we ook niet echt heel blij van. Nee. En het klinkt misschien heel stom. Van, nou, dan kan je tenminste weer iets, ja. Maar als je, uh, het slechte weer is, ga je wel... Tenminste, je moet op een gegeven moment... Je planning moet je maken met je inkoop, met je personeel en noem maar ja. op. Ja, en dan ga je naar de weersverwachting kijken. Het wordt het mooi voorspeld en het is slecht. Ja, dan zit je gewoon. Dan ga je dan wel dicht. Moet je open blijven als je ja, geen mensen De en ja, kostenbaten is dan een heel belangrijk dingetje. Ja, en natuurlijk. En ik, ik snap dat iedereen dol enthousiast is als we weer open mogen. En als de terrassen beschikbaar zijn. En, en wij zelf ook wel. Maar alleen met de terrassen. Dat is echt niet een uitgangspunt waar we vanuit moeten gaan. En ik bedoel, als je geen ondernemer bent. Maar je hebt geen terras. Ja, hoe kijk je dan als je collega's wel weer uh, ja. aan laten vieren? Ja. Het is allemaal, ook dat is gewoon heel erg een dubbel gevoel. Ja. Nou ja, dus. goed, ja, gelukkig niet. Maar men zit allemaal in hetzelfde schuitje, wat dat betreft. En uh, ja, er zijn natuurlijk een aantal mensen. Ik, ik kijk ook bij jou altijd. Ik kijk bij alle horeca-ondernemers over wat ze die dag weer in de aanbieding hebben om te kunnen eten. En gelukkig zijn er heel veel zantwoorders die het ook uh, vinden. Dat ze de lokale horeca moeten steunen en uh, ophalen, uh, maaltijden, broodjes, uh, koffie. Dus, Tuurlijk. Ja, Daar dat is... zijn we ook heel erg blij mee. Alleen ja, als je nu uh, heel realistisch gaat kijken, we zitten met uh, ruim 60, nee, uh, 90, uh, ja, ongeveer 90 mogelijkheden punten die momenteel wat doen. ja, ja En op een bestand van 17.000 inwoners. Is het best wel moeilijk om daar. Uh, en tuurlijk zijn we heel blij met de mensen die bestellen. En, en dat geldt voor iedereen. Dat kan ik ook namens mijn collega's, en alle collega's bestellen, uh, bespreken die dat dus inderdaad doen. Alleen ja, het is niet uh, het werk wat je wil doen. Dat nee. is uh, gewoon. Uh, nee, je wil gewoon gastvrij zijn. Je wil lekker je mensen ontvangen. En uh, het is fijn dat het kan. Fijn dat we het mogen. Daardoor je contact houdt met je gasten. Ik denk dat dat gewoon ook heel belangrijk is. Dat we gewoon weten uh, dat de mensen weten hoe het met ons is. En, uh, dat we er zijn dat we er blijven voor zijn. We. Ja. Nou ja, je, wil, uh, je wilde het uh, record van vorig jaar van de Tom je gaan uh, verbeteren, zie ik, hè? Ja, dat klopt. Als... <laughs> Dan heb je inderdaad goed de, de Facebookpagina in de gaten gehouden. Ja, ja. Bij vorig jaar is het eigenlijk um, ja, compleet uit de hand gelopen. En ja, we waren gewoon eigenlijk met de actie begonnen. De uh, Tom Poes van uh, Bakkerij, of tenminste Patrick uh, Leek uit Beestrijk daar ja, hadden we 1746 van verkocht al met al. Ja, en dit jaar staat toch wel de planning om er uh, nog eentje extra te verkopen. En misschien wat twee. Ja. Dus om dat uh, in ieder geval te verhogen. Vorig jaar hebben we dat in samenwerking gedaan met de Junebikers. Die hebben voor ons rondgereden. Waar we heel blij mee voor het bezorgen. Alleen, ja, daar kunnen we gewoon dit jaar niet uh, nee. aan voldoen. Want het brengt gewoon zoveel werk met zich mee om het allemaal uit te gaan. Die routes en dergelijke. Dus afhalen is mogelijk. Dus ja. het zal moeilijk worden om nu... ...aantallen weer het naar als we niet gaan bezorgen... ...maar uh, desalniettemin hoop ik dat er... Uh, ...veel ja. gebeld gaat worden. Nou ja, mensen kunnen bestellen tot 25 april... Hè, ...tot 4 uur. en uh, uh, Dat is tijd zat om uh, dingen te kunnen bestellen... ...en dan later afhalen. Dat wordt dan keurig wel verteld. Nou, ik vind het prachtig uh, dat er weer uh, genoeg initiatieven zijn... ...en uh, ik hoop uh, voor en met jullie... ...en ook voor ons als gasten... ...dat dat weer gauw uh, open mag... ...en dat we weer kunnen gaan genieten... Van onze Zandvoortse terrassen. Nou, in ieder geval namens uh, mijn collega's. Alle collega's in het dorp. Uh, jullie zijn zodra het kan weer van harte welkom. En uh, wij zijn graag weer voor jullie klaar. Heel fijn. Dankjewel voor dit gesprek uh, Michel, Marcel. En uh, ik uh, wens je een mooi weekend nog. Dankjewel. en hetzelfde. Geniet lekker van het mooie weer ook. Dat doen we. Dag. Oké, okay, doei. got me thinking I'm really thinking Don't want a palace, just a roof You tend to melt, I'm waterproof You got me thinking I'm really thinking You want to drop, make sure you bounce You need a little, don't take an hour so, The book we're living in I read it twice and I don't To change Although it's beautiful And you are lovely Still I'll be damned If I let you take my Freedom Freedom Freedom Freedom, freedom. You got me thinking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 And you are dit was Freedom van Raccoon. En we hebben aan de telefoon, als het goed is, Cor Haagsman over uh, uh, het bloedprikken in Zandvoort Noord. Ja, Goedemiddag, Goedemiddag met Cor Haagsman. Goedemiddag. Nou, fijn dat we u uh, konden bereiken. Uh, ja. ja, wat een gedoe. Ja, ik wil zeggen ja. Ja. <laughs> er zit geen enkele vooruitgang op dit gebied in. Nee. Eh, nou heeft u een stukje geplaatst uh, in, uh, op Facebook. En uh, ja. nou, dat, dat, dat, dat loogt niet. Dat was uh, duidelijk genoeg, lijkt mij. Ja. Uh, heeft u nog reactie gekregen hierop... Uh, van mensen die daar iets mee te maken hebben? Laat ik het maar zo zeggen. Nee, van niemand. Ik heb uh, alleen van Hel en Keur heb ik, uh, reactie gekregen. En ja. uh, van die van, uh, van Hel en Keur... Ja, en, en Theresa Mok, die heeft uh, geloof ik. Uh... Nee, Theresa heb ik heel veel contact mee. Nee, maar waar mijn vader is, dus ik denk, ik ga weer eens aan de bel trekken. Want als dit zo doorgaat. Ja. worden dingen aangezegd, toegezegd. En we lullen en we lullen en we praten er alleen maar over, maar we doen niets. Nee. Ja, dus de, dus de bewoners van, in dit geval, uh, Sanford-Noord, niets veel. Er is dan wel een, een uurtje prikken teruggekomen in, uh, in het pluspunt. En daar zijn we natuurlijk best wel blij mee. Maar dan kunnen misschien hals uh, uh, acht mensen in een uur geprikt worden. Terwijl er voorheen uh, drie uur in totaal zat. Dat was. Dus al met al, uh, ja. Was het drie uur? Want in je bericht staat zeven uur. Ja, zeven. Ja. Maar goed, in, in, je verwacht dus dat als, er, als je zes maanden of zeven maanden geleden met mensen het erover hebben gehad. en die zeggen dan uh, met name de wethouder: die zeggen uh, ja, we gaan, erbij, we gaan het onderzoeken. Ja, en dan zijn ze waarschijnlijk in slaap gevallen, want het onderzoek komt er niet. Nee. En dat is heel irritant. Ja. Ja, het is, uh, ik, ik, ik begrijp het ook niet helemaal. Kijk, natuurlijk uh, hebben we corona uh, hebben we wat proble problemen met uh, uh, hè, dat soort uh, dingen. Maar nou, als je net één uur kan in pluspunt... Ja. dan kan je het natuurlijk ook zeven uur doen. Ja, natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik weer aan de bel trek. Dat ik zeg, ja, maar wacht nou even. Dit heeft heel een, een, een andere oorzaken en niet... ...de corona, maar dit heeft de oorzaak is dus dat aantal gewoon een vestiging hebben gevestigd... Ge, ...ja, ik zeg het goed... ...een vestiging in de halbe hebben neergezet... ...en dat die allerlei zoutvoortjes daar naartoe moeten komen. Ja. En die andere servers die dan in Noord aanwezig waren... ...die heb je gewoon weggenomen, waar. Zou dat een, een financieel aspect zijn, wat, wat daar uh, zeg maar de oorzaak van is? Ja, dat, dat vermoed ik wel. Daar dat kan ik geen woorden over geven... ...maar dat denk ik wel. Het is... Uh, Bedrijfstechnisch zal het wel uh, veel makkelijker zijn, natuurlijk, als je één vestiging hebt. Ja. Uh, ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen, maar je moet niet een vestiging uh, plaatsen waar niemand of waar heel weinig mensen terecht kunnen. En waar geen openbaar vervoer is en waar je auto niet kijkt, nou vullen we allemaal in. Nee, ja, het is, uh, je, het, is ja, het. kan ook dus echt dan, niet. Nee, en dan ga je dus uh, de corona de schuld van geven. Ja, maar dat, zo werkt de hele wereld natuurlijk niet. Nee, je hebt, je hebt een uh, schriftelijke reactie gevraagd aan uh, Atal Medial, maar ja, daar heb dat... je nooit reactie op gekregen. Nou ja, ik heb als laatste, 22.09, heb ik dan een, uh, een gesprek gehad met Van Haapten. Ja. En Hij zegt, hij zegt de gemeente heeft eigenlijk, is eigenlijk geen partij, uh, in het overleg met Atal en terwijl Atal mij op 9 september nog beloofde, uh, nog meldde. Dat, de wet, dat ze in zijn met de wethouder de antwoord. Ja, vullen we er allemaal in. En dan praat ik over 22 9, 2020. Ja. We zijn nu zeven maanden verder. Nou, het gaat lekker zo met die jongens. Ja. Ja. Maar niet voor de klanten. Nee, nee zeker niet. Nee, nou ja, dit, het is jammer. Het is jammer dat inderdaad, uh, er inderdaad zo weinig uh, kan. Terwijl er uh, wat dat betreft... Uh, uh, ja, er is een mogelijkheid. Er is, er is ruimte. Ja. Tuurlijk, er is. Kijk, net wat u zei... Uh, als er één uur geprikken... Worden, dan kun je ook zes uh, uur prikken of nog meer. Net wat je bent. Zoals... Ja. Maar dan kun je in ieder geval op het oude niveau... gewoon verder gaan. Maar je moet niet de corona gebruiken... om prikken bij het plus-in weg te halen. En dat is dus, dus wat er gebeurd is. ja. En, en, en wat nu? Wat nu verder? Doel, waar nou ja, hoop je op? Omdat mij het irriteert... heb ik het maar weer eens op Facebook gezet. En er zijn heel reacties op gekomen. Dus ik ga weer verder uh, om te kijken of ik er uh, met zijn harte dus een gesprek kan krijgen. Yeah. En, uh, of zij, uh, wat ze dus dan beloofd hebben dat ze een, uh, uh, gezegd, een gesprek met de met, uh, Aardallen doen. Yeah. Of dat dat uitgekomen is. Ik heb zelfs nog uh, in, in uh, er is ook eens een uur geweest en daar heb ik Get Jan Lato gesproken. Uh, ook in het pluspunt. En dat is uh, nou, ook in, in die periode geweest. Ja, en die roept dan ook nog, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, het moment dat mensen die tegenover me zitten, ja, ja, ja, noemt, dan weet ik dat het nee nee nee is. Het is heel irritant, en ik snap niet dat onze volksvertegenwoordigers zich zo opstellen naar hun, uh, uh, hun, hun, hun inwoning verstand wordt. Ja, nou ja, de oudere partij die zou toch als, uh, als nou ja, in ieder geval voorbeeld ja, voor de die oudere. Hebben, die hebben dus uh, inderdaad uh, wel gereageerd. En maar ja, nogmaals, op een gegeven moment dan zijn we het al wel vergeten. En dat is natuurlijk ook de hele gang van zaken van dit aantal. Die denken: nou, laten we maar even berusten de hele de En dan uh, na de verloop van de tijd zijn ze het wel vergeten en dan is het weer gewoon geworden. Dat we dus naar de Haltestraat gaan en ja. een uurtje prik hier in. En in, dan in, in, in, in hebben ze het toch gezien. Zo zit stiekt, stiekt tegen de situatie hier in elkaar. Ja, nou moet ik zeggen dat, dat ik eigenlijk heel weinig leven zie daar in de Haltestraat. Uh, ja. Althans, uh, ik. ik, ik ja, ik, ik zie eigenlijk nooit iemand erin of eruit gaan. Uh, uh, ik moet zeggen, in het begin dat die net open was. Maar toen was dus ook het, uh, het andere punt uh, in... het uh, pluspunt in uh, Noord was ook nog open toen. Uh, toen. Toen zag ik meer leven daar. De deur stond open en mensen konden zo naar binnen komen. Nou, dat is natuurlijk nu anders... omdat mensen waarschijnlijk een afspraak moeten maken... Ja, dan absoluut. op afspraak daar kunnen laten prikken. Maar ja... Uh, ja er moet toch meer zijn dan dat? Nee, nou ja, helemaal omdat ze dus uh, ook gezegd hebben in de weinige reacties die ik van ze gekregen heb: hebben ze wel gezegd, ja, we zijn er zelfs mee bezig om een, in Noord te kijken voor een, een andere vestiging. Waardoor we daar uh, kunnen gaan prikken. Nou, maar nogmaals, als ik die niet aan de bel trek en als alle mensen. En ik, ik snap het best wel hoor, want op een gegeven moment ben je er ook aan gewend. Maar als alle mensen denken, nou ja, het gaat goed zo. En er wordt ook thuis geprikt, hè? want ook dat kon uh, dan uh, ja. uh, uh, in, de, in de plaats komen. Maar als alle mensen, als als alle mensen zeggen van, nou, dat uh, nou, vind ik wel goed. Nou, dan is het goed. Ja. En dan gaat alles weer door, zoals eigenlijk de heren, aantal media, dat graag ik En daar heb ik uh, behoorlijk de pest over in. Dat begrijp ik. Het uh, thuis is natuurlijk ook een, een optie en een mogelijkheid. Alleen, het lijkt mij dat dat kostenwijs uh, uh, gewoon veel duurder is... dan wanneer je mensen laat komen naar één locatie. Je hebt daar twee medewerkers zitten... die in een uur of in, in, in een paar uur tijd heel veel mensen kunnen prikken. Ja. En hoeven niet met de auto uh, op pad, hoeven niet te parkeren. Uh, is trouwens voor, de, voor het milieu ook beter fijnstof. Ik ja. bedoel, ga maar door. Je, je kan het allemaal met elkaar uh, linken. Dus ja. ik, ik, ik, ja, ik begrijp het ook niet. Ik, ik snap nee. niet waarom dat zo is. En uh, we hebben overigens, uh, volgens mij heeft de redactie wel geprobeerd... om contact te krijgen met meneer uh, Van Haafte hierover. Uh, ja. Ik weet niet of dat, dat, hoe dat gegaan is en of dat, dat gelukt is. En uh, nou, wie weet, uh, komt hij daar bij ons op terug? En komt hij daar nog een uitleg over geven? Dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Want, uh, ja, dan, dan heb je inderdaad uh, uh, uh, nou, een, een tegenwoordigheid. ...van wat jij op Facebook hebt gezet. Dat zou ik uh, heel mooi vinden. Bij deze nodigen we hem uit om contact met ons op te nemen... ...om hierover ja, te praten. Ja, dan ja, hebben zeker. we het in ieder geval weer aangezwengeld... ...en uh, dan hopen we dat we daar uh, iets over terugkrijgen. Nou, ik vond het fijn dat jullie me even benaderd hebben. Want op die manier uh, wordt het ook nog wat breder ja. uh, neergezet. Ja. En uh, ja... Nou, dat ja, was graag gedaan. En uh, ik ja. uh, nodig je ook uit om, als er wel nieuws is, om dat bij ons te melden. En dan ja. uh, kunnen we zeker proberen om je weer in de uitzending te krijgen. Nou, prima. Fijn uh, dat ik je gestoken heb. Hartstikke en, goed. Uh, dank je wel, Cor, ja. voor dit gesprek. En uh, ik wens je een heel mooi weekend. En um, tot de volgende keer. Dank je wel. Ja, ja heel een graag... mooi weekend. Is ja. voeren, dus is een fijn dus geniet ervan. Is goed, dankjewel. Okay. dank je wel. Dag iedereen. Dag. Dag. Goed, voordat wij uh, het uh, laatste muziek uh, gaan inschakelen tot aan het nieuws, uh, wil ik graag nog even wat mededeling. Wat zeg je? Nog, ja, ja daarom. Dus ik wil graag, ja, kan dat? Oké, okay. kan ik nu praten? Helemaal goed. Goed. Nou, uh, voordat we zeg maar sluiten. Heb ik nog wat mededelingen over ZFM? Uh, naast uh, goedemorgen Zandvoort, wat u zojuist gehoord heeft, komt straks om twee uur Albert-Jan Vos en Rob Harbes met hun programma Zandvoort op zaterdag. En op zondag dan kunt u de dag goed beginnen van tien tot één met ZFM Jazz. En elke dag van tien tot twaalf uh, is er een ochtenduitzending met wisselende. Presentatoren op dinsdag bijvoorbeeld hebben wij, even kijken hoor, op dinsdag. En nou, dat, dat ben ik nu kwijt. Maar op dinsdag is er in ieder geval ook een programma waar wij volgende week contact bij op gaan nemen om te kijken of dat Liam, de crowdfundingsactie van Liam, daarbij betrokken kan worden. En dan uh, hebben wij uh, de Facebookpagina van CFM voor de laatste updates. En u kunt uh, dit programma terugluisteren via uitzending Gemist. En dan verder uh, ga ik afsluiten. De techniek vandaag was uh, in de eerste instantie in handen van Jaap Koper... omdat Pim een prik moest krijgen. Maar Pim Groven is nu weer bij mij terug... en heeft de rest van het programma gedaan. Uh, de muziek was in handen van Jelmer Koper... die dat weer fantastisch heeft samengesteld. De redactie deze week was van Gert van Kuik... Mijn naam is Irene de Jager en ik denk dat ik voorlopig even niet meer aan de beurt ben voor het programma. Omdat ik straks uh, een beetje een zonnige plek ga opzoeken. Ik wens u allen een heel fijn weekend en graag tot een volgende keer. En we gaan als afsluiter luisteren naar James Young met Best Shot. En hebben we dan nog een ander nummer erachteraan? Ja, dat is nummer 9. En dan nummer 9, dat is een reservenummer en dat is... Oh, nou. Sunlight van Hojer. Sunlight. Oh ja. Sunlight van Hojer. Maar goed. In ieder geval. Een mooi zondag weekend. En graag tot een volgende keer. En bedankt voor het luisteren. Dag.